met het NOS-journaal. De man van 51 die een baby doodreed in het Overijsselse Lutten... moet vier jaar de cel in. De rechtbank in Zwolle heeft ook bepaald... dat hij de komende tien jaar zijn rijbewijs kwijt is. De man reed in maart de baby en zijn vader aan. De man was al zeven keer eerder veroordeeld voor rijden met drank op. De vijf weken oude Milan overleed ter plekke... doordat hij uit de kinderwagen werd geslingerd. En de vader raakte zwaar gewond. In Catalonië is de regionale premier Arthur Mas aangeklaagd. Hij zou vorig jaar een illegaal referendum hebben georganiseerd. De Spaanse justitie beschuldigt hem en een paar andere leden van de Catalaanse regering van ongehoorzaamheid en van misbruik van overheidsgeld. Het referendum dat Mas organiseerde ging over onafhankelijkheid. Zo'n 2 miljoen Catalanen kwamen stemmen. Een meerderheid stemde voor afscheiding van Spanje. Op zes toeristische Griekse eilanden wordt overmorgen een BTW-verhoging doorgevoerd. Dat is een van de afspraken die premier Tsipras heeft gemaakt... met de internationale geldschieters in de ruil voor meer steun. Tot nu toe gold een laag BTW-tarief op de eilanden om het toerisme te bevorderen. Critici zijn bang dat er straks minder toeristen zullen komen... en er dus minder zal worden verdiend. De toeristensector is de belangrijkste bron van inkomsten voor Griekenland. De FIFA heeft Jack Warner voor het leven verbannen uit de voetbalwereld. De voetbalbobo uit Trinidad en Tobago mag zich nooit meer bezighouden met voetbalgerelateerde zaken. Volgens de FIFA was Warner dus speel in een aantal omkoopschandalen rond de WK's van 2018 en 2022. Hij had in die tijd hoge functies bij de Wereldvoetbalbond en de Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF. De Verenigde Staten willen Warner vervolgen voor fraude. Het weer, is zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is een graad of 17. Vanavond en vannacht is het helder. En aan de grond kan het dan een gaatje gaan vriezen. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor het knooppunt Raasdorp... twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reishoek is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm .zfmzalvoort.nl shine And again.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 It's in